Dan krijg ik de hartelijke groeten uit Amsterdam Noord. Het is niet zo heel ver weg, maar ik heb gehoord dat mensen uit het Nieuw West niet vanzelf naar Noord komen. Is dat zo? Nou ah, er zitten zelfs mensen die wel in Noord werken, gelukkig maar. Nou, en dat gaat allemaal veranderen, want Noord is booming. En, en een van de dingen waar wij tegen lopen in Amsterdam Noord is dat niet alleen culturen, mensen die uit diverse landen komen, het soms lastig vinden om met elkaar samen te werken, maar ook mensen uit hetzelfde land met een andere, ja, ze noemen dat een sociale status. Sommige mensen die hebben veel geld, anderen hebben minder geld. Sommige mensen hebben veel gestudeerd, andere mensen hebben minder gestudeerd. Sommige mensen zijn goed met hun hoofd, andere mensen zijn goed met hun handen. En de echte Amsterdam-Noordeling, is iemand die vroeger zijn open oma in de Jordaan had, een ander deel van Amsterdam, die in Noord is komen wonen en die goed is met zijn handen. En je wil niet weten hoe zij denken over die hoogopgeleide juppen, die een huis kopen in Noord en die met zo'n bakfiets aankomen fietsen met hun kinderen erin. Negatief. Dom. Ze denken dat ze heel wat zijn. Ze zijn helemaal niks. Ze zijn sowieso geen Amsterdammer. En mensen met een hogere opleiding, voor je het weet, denken zij dat zij het leven beter begrepen hebben... dan iemand ja, die gewoon goed met zijn handen is en wat minder verstand heeft. In de ogen van God even waardevol is. Nou, wij geloven dat met het Pinksterfeest de geest van God is uitgestort. En in het verhaal wat ik met je wil lezen, wat veel van jullie wil kennen, gaat het ook over die geest van God die mensen in beweging zet om over hun eigen grens heen te stappen en te zeggen, oké, okay, het kan dus ook anders. God werkt op veel manieren, God werkt op verschillende manieren. En ik wil eigenlijk samen met je lezen hoe God dat doet en je ook de uitdaging aanbieden van, hé, hey, hoe werkt dat nou echt bij jou? Want niemand van ons discrimineert natuurlijk. We houden allemaal van elkaar en zo en we zeggen vriendelijke en leuke dingen. Maar de vraag is natuurlijk wel een beetje, hoe zit dat nu in ons hart en wat denken we? Wat niemand ziet, maar wat God wel weet. Het goede nieuws is dat de geest van God ons hierin wil helpen. Want het is niet makkelijk om iemand echt te leren kennen die gewoon totaal anders is dan jij. Dat is niet makkelijk. Dat gaat niet vanzelf. De geest van God wil erbij helpen. Lees maar met me mee in Handelingen hoofdstuk 8. En we beginnen te lezen bij vers 26. Handelingen 8, bladzijde 1720. Handelingen 8... ...vanaf vers 26. bladzij 1720. En daar lezen we het volgende. Een engel van de Heer sprak tot Filippus... ...en Filippus was een van de volgelingen... ...de discipelen van Jezus... ...en hij zei, sta op, ga naar het zuiden... ...de weg die van Jeruzalem afdaalt... ...naar Gaza, die eenzaam is... Moet je even weten, er waren twee wegen van Jeruzalem naar Gaza. Een snelweg, niet een echte, maar in ieder geval een hoofdweg. En een wat minder bekende weg, zeg maar de toeristische route. En um, die tweede deel, die weg was wat minder goed. Dat was de deel waar Filippus naartoe werd gestuurd. De eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza. Hij stond op en hij vertrok en zie een Ethiopier... Een kamerheer, een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en hij las de profeet Jezaja. De geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jezaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus om op de wagen te klimmen om bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder. Zo doet hij zijn mond niet open. Ik ga het straks een beetje uitleggen. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en hij zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water en de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de heer Philippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg... Het blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden. Totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover de woorden uit de Bijbel. Wat is er gebeurd? Een rijke Ethiopische man. De minister van Financiën, zouden we vandaag de dag zeggen. Is op weg gegaan naar Jeruzalem. En in dit Bijbelgedeelte lezen we ook waarom hij wilde daar God gaan aanbidden. Is dat vreemd? Ja. Waarom? De man die geloofde niet op de manier in God zoals de Joden dat deden in die tijd. Kennelijk was hij in Noord-Afrika in contact gekomen met mensen die hem verteld hadden dat je in Jeruzalem, in de Tempel, God kon ontmoeten, hem kon vinden. En de man die is op weg gegaan. Waarom precies, dat weten we niet. Maar er is wel heel veel over geschreven en over gezegd door Bijbeluitleggers. Wat in deze vertaling niet zo heel duidelijk staat, je kunt het wel terugvinden, is dat deze man ontmand was, een eeneug was. Wat is dat voor iemand? Heel simpel gezegd, een man die gecastreerd is. Een man die geen ballen meer heeft. Waarom? Omdat hij werkte bij de koningin. En in die tijd, wat dat betreft, hadden ze er toen nog wat voor over. Als je echt daadwerkelijk een hoge positie wilde hebben, moest je heel veel accepteren. De koning en andere mensen waren hartstikke bang dat die mannen die in de buurt van de koningin kwamen... de koningin zwanger zouden maken. En dus was er gewoon één simpele oplossing. castreren. En ik zie al een paar dames lachen. Echt waar. Echt waar, in die tijd. Dat betekende dat als je een hoge positie wilde hebben... ...dat je er heel erg veel voor over moest hebben om iets van je identiteit te verliezen. Geen kinderen. Dat is vandaag in 2015 in de Nederlandse cultuur niet een probleem. Er zijn veel mensen die zijn single en die zijn gelukkig single. Dat mensen die juist graag een relatie willen, natuurlijk. Maar in onze maatschappij in Nederland ben je volwaardig man, volwaardig vrouw als je niet getrouwd bent... Als je je baan hebt, als je je dingen doet die je moet doen. Voor mensen uit een hot climate cultuur die ook hier zijn, die weten hoe belangrijk het is om nageslacht te hebben. En in die tijd gold dat zeker. Geen sociale verzekeringen, geen pensioenen, geen mensen die later voor je kunnen zorgen. Jij zult nooit kinderen krijgen. Waarom? Om een hoge positie die je nu hebt. Heb je dat ervoor over? Ja. Waarom? Het geeft je eer, het geeft je gezag. Maar het kan haast niet anders of deze man is vastgelopen. Hij realiseert zich, dit is niet alles. Is er meer? Alpha, is er meer? Is dit alles? Nee, dit is niet alles. Ik mis iets in mijn leven. En ik ga op zoek. De man komt aan in Jeruzalem bij de tempel naar een lange reis. En wat gebeurt daar? Ze zien dat het een buitenlander is. Ze beginnen met hem te praten. Ze komen erachter dat hij ontmand is... Geen man meer is, gecastreerd is, en hij mag de tempel niet eens in. Want dat mocht niet voor deze persoon. En teleurgesteld gaat hij terug naar huis. En er is iets gebeurd, of hij heeft veel van zijn geld betaald voor een van de boekrollen, een van de stukken uit de Bijbel die daar lag in de tempel, heeft hij meegekregen. Of misschien was er een goede priester, net zo een als Serge, die zei van, ja, ik zat net te kijken in jullie Bijbel, dan staat er, Fijn dat je deze Bijbel hebt gevonden. Dat staat voor in jullie Bijbel. Um, Gebruik bij de bijeenkomsten. Wij verzoeken je vriendelijk om de Bijbel na de bijeenkomst hier te laten en niet mee naar huis te nemen. Dat staat hierin. Um, ik denk dat als je hier bent vandaag en je hebt geen Bijbel en je wil er wel graag één mee naar huis, dat je, je straks gewoon kunt melden en krijg je er één mee of je koopt er één. Gelukkig had deze rijke man er één gekregen of gekocht. En hij is naar huis gegaan. En hij is gaan lezen. En dan leest hij die ingewikkelde woorden waar wij een stukje van hebben gelezen in vers 32 en vers 33. Woorden uit de brief Jezaja. Maar eerst gebeurt er iets anders. Want terwijl hij daarop op reis is, is daar de geest van God die tegen Filippus verderop zegt... Ga naar die en die weg, je zult er iemand tegenkomen. Nou oh ja, dat staat er niet eens letterlijk. Ga naar die en die weg... De weg van Jeruzalem naar Gaza. En daar komt hij iemand tegen. Filippus ziet de Ethiopiër. Hij hoort hem hardop lezen. En hij vraagt, begrijp je wel wat hij leest? Dit gaat niet vanzelf. Het is ook niet voor niks dat hier staat dat de geest van God Filippus in beweging zet en die kant op brengt. Vanzelf ging het niet. Jezus was opgestaan uit de dood. Jezus was teruggegaan naar de hemel. De discipelen bleven achter. Zij mochten het woord van God verspreiden. Dat deden ze op allerlei plekken, maar niet vanzelf naar de personen die niet bij hun hoorden. Niet vanzelf naar de mensen die heiden waren. Die hoorden bij de volken die niet-Joods waren. De geest moet hem echt die kant op duwen. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt. Je voelt, ik zou toch eigenlijk dit. En Philippus, hij luistert naar en hij gaat en hij komt die Ethiopische man tegen Heel ander type dan hemzelf. Rijk. Filippus was waarschijnlijk arm. Hij leefde van wat giften en van wat mensen die er bij hem langskwamen. Volgeling van Jezus. Jezus die zelf ook niet veel had hier op aarde. Iemand waar je niet vanzelf terechtkomt. Waarom gebeurt dit? Allereerst... ...omdat deze man bereikt moet worden met het woord van God. Daar ben ik van overtuigd, met het evangelie. Maar ook om Filippus iets te leren. Philippes, denk niet... ...dat mensen die God kennen... ...mensen zijn zoals jij. Dat kunnen totaal andere personen zijn. Denk niet, Philippes, ...dat ze gaan gaan leven zoals jij. Ze kunnen op een heel andere manier leven. Minister van Financiën zijn... ...in een ander koninkrijk. Denk niet dat het moet zoals jij denkt dat het moet. En, en vergis je niet, ik praat hier van mezelf, voor je het weet, schiet je weer in dat patroon. Voor je het weet, denk je toch weer, wij snappen het. Als je Afrikaan bent, voor je het weet, denk je, ja, die Nederlanders die kunnen uiteindelijk niet zingen. Toch? Ze zijn niet blij, ze zijn niet enthousiast. Ik heb Afrikaanse broeders en zusters bij mij in de gemeente die zeggen, jullie eigenlijk kunnen jullie niet bidden. En dat klopt, als hun gaan bidden op zijn Afrikaans... nou, dan buigen we bijna het hele dak eh, van de kerk af. Ik kan dat van hun leren. Maar is het waar? En natuurlijk is het niet waar. Nederlanders bidden misschien op een andere manier... maar niet per se zonder dat God hun hoort of minder krachtig. En over en weer. Als je altijd op tijd komt, dan denk je op de duur bij jezelf... ja, zie je wel mensen die altijd te laat komen... die stellen verkeerde prioriteiten. Hoe kun je nou te laat komen in de kerk bij God omdat je te druk bent met je kinderen thuis of wat anders. Hoe fout is dat? Discipline. Het is allemaal waar. Maar let op, voor je het weet, denk jij dat je beter christen bent dan een ander. Filippus krijgt een harde les. Ga maar naar die Ethiopische man die daar op die wagen zit. Even een uitstapje. Um, wel belangrijk voor je om te weten. En, dan, dan kan ik daar zo meteen op verder. Als je kijkt naar de wereld. En ik heb een plaatje uh, bij die Remy even laat zien. Als je kijkt naar de wereld. Um, dan zie je hier een vierkant. En dat wordt in sommige boeken het 10-40 vierkant genoemd. 10 graden boven de evenaar tot 40 graden boven de evenaar. En dit vierkant. Is het, of dit re deze rechthoek. Is de plek in de wereld waar veel godsdiensten zijn. Die niet christelijk zijn. Wist je dat 95% van de mensen die moslim zijn... Misschien hoor je ook bij mensen die moslim zijn... Fijn dat je bent vandaag. 95% van mensen die moslim zijn woont in dit gebied. 95%. 90% van de mensen die hindoe zijn... woont in het gebied eh, India. En daaromheen. Ruim 90%. Bijna 95% van de mensen die boeddhist zijn... Wonen in de paar landen ten oosten van India. En dan christenen. 25% van de christenen woont in Europa. 25% woont in Afrika. 25% woont in Zuid-Amerika. En 25% woont in Noord-Amerika en Azië. Hoe komt dat? Het christelijk geloof is het meest verspreide geloof wat er is. En ik denk dat het antwoord is dit, er is niemand, niet één cultuur op de hele wereld, Amerikanen niet, Europeanen niet, Afrikanen niet, niet één cultuur die kan zeggen het christelijk geloof is van ons. Gewoon niet. Het staat los van alles wat met cultuur te maken heeft. En dat komt omdat het christelijk geloof je eigenlijk uitdaagt niet om te veranderen als het gaat om je cultuur, maar om te vernieuwen. Het christelijk geloof vraagt niet van Afrikanen om een beetje Europees of Amerikaans te worden. Het christelijk geloof maakt van Afrikanen vernieuwde Afrikanen. Het christelijk geloof vraagt niet van mensen uit de Oekraïne of uit Brazilië om een beetje westers te worden. Nee, je wordt een vernieuwde Oekraïner, een vernieuwde Braziliër. Het christelijk geloof is ook het geloof wereldwijd dat het meest groeit door bekeringen. Het moslimgeloof hindoe-geloof, boeddhistisch geloof groeit voornamelijk door geboortes. Mensen krijgen kinderen en die groeien natuurlijk ook op als moslim of als hindoe. Dat geldt voor christenen ook, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Afrika, het christelijk geloof groeit zeven keer sneller door bekeringen dan op andere plekken. En de bevolking van Afrika die groeit natuurlijk, maar het aantal christenen groeit vele malen harder. Mensen veranderen en er gebeurt iets in hun identiteit. Ze mogen zichzelf blijven in hun cultuur, 100% Ethiopiër blijven, 100% Syriër blijven, 100% Nederlander blijven. Maar je hebt een vernieuwde identiteit gekregen door wat Jezus voor je heeft gedaan. En wat hier gebeurt, is dat de Filippus, hij luistert naar de Ethiopiën en hij gaat gewoon aansluiten bij dat wat de Ethiopiër dan aan het lezen is. In God vind ik vreugde. Dat gaat de Ethiopiër hier leren kennen. God verandert me. Hem heb ik nodig om mijn mens zijn te leren kennen. Door God mag ik gaan weten wie ik ben. Cultuur is wel belangrijk, maar het is niet meer de maat, maatgevend voor hoe ik leef. En ik zou vanmiddag durven zeggen, het christelijk geloof is de meest inclusieve godsdienst die er is. Echt iedereen hoort erbij en mag erbij horen. 100%. Wie je ook bent. Wat je afkomst ook is. En tegelijk, gek genoeg, is het, geloof, het christelijk geloof ook de meest speciale en exclusieve manier van geloven. Waarom? In alle andere geloven heb je te maken met het feit dat iemand... Mohammed, Boeddha, Karl Marx... Eh, nou, het maakt me niet uit wie, wie dan ook. Met je achtergrond. Jou vertelt wat de weg is. En hoe je moet leven. In het christelijk geloof geloven we niet dat iemand vertelt wat de weg is en hoe je moet leven, maar dat Jezus de weg is. Wat is het verschil? Of iemand vertelt wat de weg is, of zelf de weg is? Jezus is voor ons uitgegaan. Jezus weet wat jij en ik meemaken in ons leven. Een goede moslim, en als je hier zit en je bent moslim of hebt een moslimachtergrond, zeg maar als ik het fout doe, een goede moslim wordt niet opgeroepen om Mohammed te volgen. Nee, je hoeft, niet, je hoeft Mohammed niet na te doen. Wat je doet, is leven zoals Mohammed het heeft gezegd. In het christelijk geloof gaat het ons niet zozeer om dat we precies doen wat God heeft gezegd. Maar dat we Jezus volgen in wat hij deed. Jezus is de weg. Hij ging voor ons uit. Jezus is ook de waarheid, zegt de Bijbel. De waarheid. Zo, dat klinkt arrogant. Eén waarheid. Er zijn toch heel veel uh, uh, mensen. Er zijn veel wegen naar Rome. Waarom zou het op één manier moeten? Ja, maar wacht even. Als Jezus de waarheid is, wat betekent dat dan? Dat de waarheid een persoon is. Dus als jij op zoek bent naar God. Zoals die Ethiopische man. Als jij je afvraagt hoe het zit... Dan kun je heel veel gaan lezen en nog meer gaan lezen en nog meer gaan lezen. Zeg van nou, dat is wel logisch, dat is niet logisch, ik weet het niet. En uiteindelijk zeg je oké, okay, ik probeer het. Dat mag. Maar ik zeg je eerlijk, dat wordt moeilijk. Want er komen de momenten dat er iemand anders tegenin gaat en dan begin je weer te twijfelen. Als de waarheid niet een systeem is, maar een persoon. Jezus zegt ik ben de waarheid. Hoe kun je die waarheid dan leren kennen door de persoon te. Ontmoeten. Toch? En dan weet je of die betrouwbaar is. Ik snap het christelijk geloof soms niet. Jij wel? Ik snap die Bijbel soms helemaal niet. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? En hoe weet ik dan toch zeker dat het de waarheid is? Omdat ik Jezus, degene waar het hier over gaat, ontmoet heb. Ik, ik hoop niet dat je schrikt. Ik heb een hele lieve vrouw en een fijn huwelijk. Maar ik snap mijn eigen vrouw soms ook niet. Echt niet. Ik ben 15 jaar met haar getrouwd en soms doet ze dingen en dan denk ik, wat? En toch heb ik nooit het moment dat ik denk van, ik ga van haar scheiden en ik ga weg. Waarom niet? Ik heb haar ontmoet. Ik weet dat ik haar kan vertrouwen. En dan gaat het er niet om dat je alles snapt van je vrouw. Maar dat je één bent. En met God is precies hetzelfde. Er komt geen dag dat je alles snapt van het evangelie. Maar als je een ontmoeting hebt gehad met wie Jezus is... Het woord van God, de waarheid, de weg. Dan kan God als het ware iets gaan doen. En deze Ethiopische man, die maakt dat mee. Hij leest en hij zegt, wat? Waar gaat dit over? Over iemand anders? En je, Philippus gaat het hem uitleggen. Hij begint precies waar die man is. Zo staat het hier. Beginnend bij dat bijbelgedeelte gaat Filippus het uitleggen. Het kan haast niet anders of Filippus heeft gevraagd, maar wie bent u dan? Waar komt u dan vandaan? Waar gaat u naartoe? En hij leert die uineug, die ontmande Ethiopische man, leert hij kennen. En vervolgens begint hij bij dat bijbelgedeelte wat de man aan het lezen is uit Jezaja, een oude profeet, en legt hij het evangelie uit. Het is belangrijk om een ander eerst te leren kennen. Philippus heeft niet gezegd, ah joh, doe dat moeilijke bijbelgedeelte maar weg. Luister, je hebt gezondigd. Het goede nieuws is, Jezus is gekomen. Hij betaalt voor je zonden. Hij is aan een kruis gegaan. Dat mag je geloven en als je dat gelooft ben jij vrij. Geloof je dat? Ja, dan geloof ik. Kom, gaan we met elkaar bidden. Zondag is gebed. Nee? Hij begint met dat moeilijke bijbelgedeelte. Jezaja. Want daar was die Ethiopische man mee bezig. Maar hij vraagt wel eerst: wie ben je, waar kom je vandaan, hoe zit het? En dat hebben we nodig dat we elkaar leren kennen. Volgens mij was het een Amsterdamse dominee die op de duur zei: als je Jantje over Jezus wilt vertellen, moet je Jezus goed kennen, maar Jantje ook goed kennen. He? Niet zomaar bam bam bam over Jezus vertellen. Als je Jantje over Jezus wil vertellen, als je Ahmed over Jezus wil vertellen moet je Ahmed kennen en moet je Jezus kennen. En dan past zijn leven ergens in het evangelie. Omdat het evangelie van Jezus mensen vernieuwt en respecteert in hun cultuur en in hun identiteit. Nou, tenslotte, wat gebeurt er dan? Hij gaat lezen, Philippus, en hem, samen met die man begint hij bij vers 32 en bij vers 33... Het is een schaap die naar de slachting geleid wordt, zoals een lam vers 32 stemmeloos is bij de scheerder. Zo doet hij zijn mond niet open. Jezaja heeft dat al jaren daarvoor gezegd over Jezus. Jezus die gevangen werd genomen, naar een kruis werd gebracht, niet ging vechten, niet ging schreeuwen, maar als een lam dat niet gebeurde. En de man, de Ethiopische man, die zegt, wie is dit? Over wie gaat dit? Over de profeet? Over Jezus? Filippus legt het hem uit. Maar ik wil je graag nog even meenemen naar dat bijbelboek Jezaja. Dat kun je vinden ook in het Oude Testament voor in de Bijbel. Pak het er maar bij, Jezaja. En, oh, het komt ook op de beamer. De man die heeft daar gelezen uit hoofdstuk 53. Maar we weten bijna zeker dat hij ook gelezen heeft uit hoofdstuk 56. En lees eens met me mee wat daar staat. Jezaja hoofdstuk 56. Bladzij 1156. Het staat ook op de biemer. En dan lezen we dit. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen... De Heer heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmanden niet zeggen... Zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heer over de ontmanden die mijn Sabbat in acht nemen... Die verkiezen wat mij behaagt. Die vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en die van dochters. Een eeuwige naam zal ik aan ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Tot zover. Moet je eens kijken wat hier staat. Een man die gecastreerd is. Die geen man meer is. Die leest hier zo van de profeet Jezaja. Laat de ontmanden, degene die geen man meer zijn, binnenkomen. Ik geef hen een plek. Laat de ontmanden niet zeggen, zie ik ben maar een dorre boom. Misschien voelde die minister zich wel zo. Een dorre boom, dat is een beetje symbooltaal voor iemand die geen relaties heeft. Geen familie heeft, geen seks heeft. Ik ben niks. Wie ziet me? Ja, ik heb een hoge positie. En als ik dood ben of doodga? Wat blijft er van me over? Ik ben een dorre boom. Ik leef niet eens vruchten af. En dan ga je de Bijbel lezen. En dan zie je, gaat het woord van God Wat over jou. Snap je dat? Hij tegen Filippus zegt: over wie heeft hij het? Over wie heeft hij, je zaaiheid? Over zichzelf? Over iemand anders? Ja, ja, hij heeft het over Jezus. Maar ook over jou. En ik zou bijna zeggen vanmiddag, voel jij je ook soms ontmant? Je bent waarschijnlijk niet gecastreerd. Hoop ik voor je. Als man. Maar al zou je je misschien wel geestelijk gecastreerd voelen, Voel je je niet meer waardevol. Voel je je niet meer mens zoals je mens zou mogen zijn. Dan zegt Filippus vandaag tegen je, lees wat in Jezaja staat. Al je een ontmanden, je bent welkom in het huis van de Heer. Kom erbij. Zeg niet, ik ben maar een dordeboom. Laat die geest van God maar spreken. En ik denk dat er nog iets anders gebeurde. En dat is dat die Ethiopische minister niet alleen Jezus zag in wat hij las... maar ook zag dat hij op Jezus leek. Lees maar verder met me mee. In vers 6 tot en met vers 8. En de vreemdelingen die zich bij de heren voegen om hem te dienen... en om de naam van de heer lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn... Allen die de Sabbat in acht nemen. Zodat ze hem niet ontheiligen. En die in mijn verbond vasthouden. Hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. Zegt God. En ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn. Dat betekent ik ben er blij mee. Op mijn altaar. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. De Heeren, heren. heren die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt. Ik zal er tot hem nog meer bijeenbrengen. Naast hem die al bij elkaar gebracht zijn. Volgens mij weet de man op de wagen de minister niet wat hem overkomt. Hij ontmoet in de Bijbel iemand, Jezus, die vrijwillig een lam werd. Zoals hij zich op een dag vrijwillig heeft laten kastreren. Hij maakt iemand mee, waarvan de Bijbel zegt dat de tempeldienaren hem niet wilden hebben. De Joodse leiders, de priesters, wilden ze Jezus hebben? Nee, ze hem. Wilden ze deze, Philippi, deze Ethiopische minister hebben? Nee, hij mocht niet naar binnen. Hij lijkt op diegene waar de profeet over spreekt. Hij maakt iemand mee die geen huwelijk had, die geen kinderen had. Jezus de Heer maar die rijker bleek te zijn dan wie dan ook. En ook nog eens een zegen voor de mensheid. Het evangelie, de blijde boodschap, was ook voor hem. Het christelijk geloof, beste vrienden, is super inclusief. Wie je ook bent, hoe je je ook voelt. Je bent welkom. Je mag erbij. Geen grenzen. Wat voor cultuur je ook vandaan komt. Welk voor niveau je ook hebt. Of je veel of dat je weinig geld hebt. Bekering betekent dat je jezelf helemaal geeft. Zoals deze Ethiopische man. Dit geloof ik. En de geest van God werkt in zijn hart en zegt je zou gedoopt moeten worden. En hij gooit het er zo uit. Oké, okay, kan ik gedoopt worden? Hij luistert naar de stem van zijn hart. Zoals Filippus had geluisterd naar de stem van de geest. Je moet naar die weg gaan. Daar tussen Jeruzalem en Gaza. En dan moet jij je zien. Ik wil je oproepen vanmiddag. Om te luisteren naar die stem in je hart. Maar ook om het woord van onze God te lezen. Om de Bijbel te lezen. Niet alleen hier op zondag. Niet alleen vanmiddag bij de Afrikaanse groep. Maar ook door de week. Zodat woorden van God gaan leven. Dat verzin je toch niet uit zo'n moeilijk Bijbelgedeelte. Dat die man geraakt wordt. Het gebeurt. God spreekt. En misschien word je op je connectgroep of op een andere plek ook wel gebruikt om een ander... Uit te leggen zoals Filippus Wat er bedoeld wordt. Wat God wil zeggen. De geest doorbreekt grenzen. Brengt mensen met elkaar in contact. Vernieuwt mensen. En maakt hen echt. De volgelingen van Jezus beheer. Volgelingen van God zelf. Amen. Laten we bidden. Heer, hier zijn we met heel verschillende mensen. Amsterdammers, Allemaal ergens hier geboren of terechtgekomen. Met een christelijke opvoeding. Met een moslim opvoeding. Een hindoe-boeddhistische opvoeding. Een humanistische opvoeding. Zonder dat we met God in contact kwamen. Hier zijn. Arm en rijk. Hoog opgeleid en laag opgeleid voor wat het waard is. En wij bidden u, geest van God, dat u onze grenzen die we soms zelf zo gemaakt hebben, doorbreekt. En dat we iets zullen zien van de grootheid van God in het ander. Maar ook zullen zien hoe u dwars door alle culturen en grenzen heen werkt. en diezelfde Bijbel, dat oude boek, in de levens van verschillende mensen iets wonderlijks kan. We bidden om uw zegen voor ons allemaal. Ook in de ontmoeting met anderen. En we vragen u onze harten naar u, de Heer, te trekken. Zoals u dat deed bij Filippus en tot hem sprak. Zoals u dat deed bij de Ethiopische man. Dank u wel dat er in uw huis plek is voor mensen die ontmand zijn, gecastreerd zijn, letterlijk of figuurlijk. Die niet meer zijn wat ze zouden moeten zijn, maar die door u vernieuwd kunnen worden. En in hun identiteit in u, de Heer, gaan vinden. Wij danken u dat u een veelzijdige God bent. Wars door grenzen heen breekt. En dat we u mogen loven en prijzen. In Jezus naam. Amen. Ik stel voor dat we een lied te zingen en daarna even terug om een soort verwerking aan je mee te geven.